Minister van Nieuwenhuizen noemt het op Twitter ongelooflijk en schandalig dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet. In een huis in Nieuwe-Pekela in Groningen zijn twee doden gevonden. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Ook is het niet bekend hoe lang de doden er al lagen. De politie in Nieuwe-Pekela doet onderzoek ook in de omgeving.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 Het Israëlische leger waarschuwt dat het opnieuw hard zal optreden tegen wat het noemt terroristische organisaties in Gaza als het geweld aan de grens met Israël aanhoudt. Bij redden met het Israëlische leger vielen gisteren volgens de Palestijnen 15 doden en raakten 750 mensen gewond. Daarmee was het de bloedigste dag in Gaza sinds de grensoorlog tussen Israël en Hamas in 2014. Het weer toenemende bewolking en kans op een bui, vooral in het zuiden, het wordt 7 tot 12 graden.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 6 over 3, Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. We zijn alweer in uur 2 aangekomen, Albert Jong. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Nou, er wordt vandaag ook gevoetbald door SV Zandvoort. Ze spelen van deze week uit tegen Pancreat, Pancratius 1. Daarvoor is volgens aanwezige John Lemmens. De wedstrijd begint om kwart over 3, dus tegen de klok van half 4 gaan we voor het eerst... Schakelen met John uh, uh, om te kijken naar een update van de stand van zaken tijdens die wedstrijd. En uh, natuurlijk de voortgang van SV Zandvoort, van zoals het er nu uitziet... stevenen ze af aan het kampioenschap voor dit jaar. Daarover later meer met John Lemmens. Uiteraard uh, de paasraces op het circuit Zandvoort worden ook niet vergeten... want daar zijn de DNRT paasraces in volle gang. En tegen de klok van tien half vier kwart voor vier... gaan we weer schakelen met onze collega Aldaar Willem van Densen.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 Kunnen genieten van lekkere gouden oude muziek. Dat is ook wel weer een, uh, leuk op de zaterdagmiddag. Zo, deze plaat uit de jaren 80. Het blijft echt een uh, klassieker. En ja, de mensen die houden van de muziek uit de jaren 80. vinden deze plaat ook heel erg goed. Dat was King and Love and Pride. En hier is Rudimental: Even to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when a heart broke. I hope so.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 Ja, in deze zin van uh, Rudimental en These Days kom je ook tegen in onze eigen Europese hitlijst. De Eurobreakdown, je hoort hem vanavond weer tussen 7 en 9. Dan gepresenteerd door Mike Buley. Ja, we hebben weer een uitbreiding van uh, de weggroepen Haltenstraat en Omgeving. Klopt, het overleg tussen gemeente, handhaving, politie, uh, uh, horecaondernemers en bewoners rondom de Haltenstraat... werkt dermate goed dat de groep een breder karakter heeft gekregen. Bewoners en ondernemers tot en met het dorpsplein en de Kerkstraat kunnen nu ook bij het wekelijks overleg aanschuiven. De werkgroep heeft in de afgelopen drie jaar voor elkaar gekregen dat door intensief overleg het een stuk leefbaarder is geworden in het centrum van het uitgangsgebied in Zandvoort. Er zijn veel minder klachten dan voorheen. Burgemeester Niek Meijer kon niet, kon niet direct cijfers noemen, maar spreekt wel van een succes dat de bewoners en de horecaondernemers met elkaar praten als er onverhoopt iets misgaat. Iedereen voelt zich verantwoordelijk en het vertrouwen in elkaar is hoog. Dat is wel eens anders geweest. De incidenten die nog wel voorkomen zijn ten eerste minder erg... en ten tweede komen ze veel minder vaak voor, aldus de burgemeester. De horecacommandant van de Zandvoort, zoals wijkagent Danny Slager... in de volksmond genoemd wordt, is ook blij met, het, met de geboekte vooruitgang... en roemt het georganiseerde overleg. Ook de samenwerking met Center Parks draagt hierin bij... De politie hoeft veel minder vaak op de slooproute van zandvoort vondellaan verlengde Haltestraat in te grijpen. De horecatelefonen waarmee de andere aangesloten bedrijven... snel geïnformeerd kunnen worden. En wij als politie eveneens is een goed voorbeeld van deze samenwerking... al dus slagen. De groep is uitgebreid met circa 10 ondernemers uit het vergrote gebied... en volgens Meijer is dat een goed teken. De Kerkstraat is een heel andere straat dan de Haltestraat... Het is meer een winkelstraat geworden waar nog wel horeca gevestigd is. Al dus de burgemeester. Nou, dat zijn weer uh, goede berichten hier uit Zandvoorts. He, uitbreiding van die uh, werkgroep uh, Haltestraat en Omgeving. Zo zullen we maar uh, gaan noemen dan. De hele omgeving erbij, het hele centrum eigenlijk. He, die samenwerkt van de politie tot aan ondernemers en bewoners. Wat wil je nog meer? Kwart over drie. Zandvoort op zaterdag met Survivor nu in de juiste tuin. Nee, de burning heart is het. Okay. Ja, ze lijken op elkaar. Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur, elke zaterdagmiddag. Hoor je niet alleen de pitste muziek, maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, je op de hoogte met uiteraard de laatste berichten over ontwikkelingen in Zandvoort. En volgens het sport van SV Zandvoort, gaan we straks ook weer doen trouwens. We spelen vandaag een uitwedstrijd. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En wil je voor de rest ook op de hoogte blijven van de laatste Zalvoortse nieuwtjes? Download dan onze CFM app. Ja, hij is uh, gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even onder ZFM Softboards en hier is Belen. It's a fine, fine life Between whiskey and water into wine and It's a long way home When you're down and out and out here on your own Don't matter who you are, when it's time to lock it low. Everybody's got a little outlaw with them. Crow peas hiding in the black top denim. Heartbeat beating to rock and roll with. Ik zat vrijdagmiddag naar CFM Sport te luisteren, Jan. Hoorde ik dat dit de alarmschijf is van Henry Ruckert. Die is helemaal gek van die plaat, wordt ook elke uur gedraaid. Hè, bij hem. Je hoorde Outlaw Inim, de single van Welen, daar gaan we het mee doen. Daar uh, bij het Zonfestival. Uh, ja, jij hebt uh, nieuws uit de Ondernemers Zandvoort. Allereerst, Vong uh, Li sluit na 46 jaar de deuren. Het Chinese restaurant Vong Li in de Zeestraat gaat sluiten. Na 46 jaar hebben Meta en Rob Tan besloten. ...met de zaak te stoppen. Nog tot en met 5 april kan er worden gegeten... ...en daarna gaat de deur definitief dicht. En wie nog bij Fong Lee wil gaan eten eh, eh, voordat de deuren definitief dicht gaan... ...moet telefonisch even reserveren op 571-4681. 571-4681. Fong Lee sluit na 46 jaar de deuren... En een ander bericht tijdens de Greek Food Festival in Amsterdam... werd afgelopen maandag onthuld wie de beste Griek in Nederland 2018-2019 is. V Philoxofenia was met overtuigende winnaar. De lezers van het uh, Griekenland Magazine verkozen... Griek Cuisine Restaurant Philoxofenia in Zandvoort tot absolute winnaar. De jury heeft zich hierbij aangesloten... waardoor restauranteigenaar Kostas Pampatsiasas zijn... Uh, uh, waardoor restaurant-eigenaar Kostas uh, zijn Filizofenia... een jaar lang de beste Griek van Nederland mag noemen. Het restaurant in de Halterstraat werd door de jury geroemd... om haar authentieke keuken, de Griekse gastvrijheid, de goede wijnkaart... en het gebruik van verse lokale ingrediënten. Op 9 april zal Kostas de officiële oorkonde overhandigd krijgen. Dus uh, liefhebbers van... De, deze zaak dan wel van Grieks eten. Zit in de nieuwe agenda. 9 april zal Costas de officiële oorkonde overhandigd krijgen. Ja, en ik zag ook dat bij Philoxenia de voorgevel weer keurig netjes wit wordt gemaakt. Dus klopt. weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Philoxenia, de beste Griek van Nederland. En wij hebben hem aan de Halterstraat hier in Sandvoort. De man de hele tijd niet meer gedraaid bij CFM. Dus vandaar een keer weer op de zaterdagmiddag glas komen. De ziel van Eric Carmen. Dat was de Hungry Eyes. Ja, zojuist als het goed is. Om kwart over drie is de wedstrijd begonnen. Pancrasius SV Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Sean Lemmers. Goedemiddag Sean. Welkom. Goedemiddag. Een beter weer geslaagd dan vijf dagen geleden bij de PW was zo koud. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, zeker, zeker. Dus nee, vandaag heb je lekker weer. Ja, en nu is het een fantastische wedstrijd. Tot nu toe 90% in Zandvoort op de helft van de tegenstander. En, uh, en een fantastische mogelijkheid geweest voor Jesse de Haan. Helaas, heb we het niet nog kunnen maken. Maar Zandvoort is werkelijk... De bovenliggende partij hier. staat in zijn volle oorlogskracht door in het veld. Uh, de bank ook eens een keer weer heerlijk bezet. Vier, vijf man. Dus dat is positief. Maar onze keeper heeft nog eens een terugstelbal gekregen... Van, van nog eens onze eigen speler. Zo stil en rustig heet. Oké, okay, ja, dus het eerste kwartier is echt voor SV Sanford van deze wedstrijd. Nou, De vorige wedstrijd die in Sanford gespeeld werd... volgens mij was dat ergens in november... Uh, toen heeft Esther uh, Salford met 4-0 gewonnen. Dus het is wel een uh, tegenstander waar we van moeten kunnen winnen. Nou ja, nee, dat is, uh, de patratie staat uh, heel erg laag. En, uh, en wij gaan naar uh, de wedstrijd naar dat kampioenschap okay, van 14 april. Oké, nou helemaal geweldig. Sean, dankjewel voor dit moment. En mocht er een doelpunt vallen, of straks komen we weer bij terug, maar dan spreken we elkaar uiteraard weer verder op de radio. Zeker wel. Oké, okay, dankjewel, Sean. Ja, we gaan weer naar Sean uh, of Sean. jij hebt een doelpunt. Ja, we hebben goed nieuws vanuit uh, Bad Hoeverdorp. Uh, John van Schoort, Een fantastisch uh, mooi doelpunt. Een mooie lop open te 1-0 of 0-1 uh, staan we nu. En ik zei net... dat wij net aan het hoe laat ik terug moest stellen. Maar in, uh, in, uh, in uh, laatste woorden met alles, werd Ik hier gescoord. Dus uh, een mooie tussenstand. Oké, okay, goede berichten vanuit Bad Hoefendorp. Dankjewel, John. van CFN die elke zaterdagavond hoort tussen 7 en 9 uur. En file stil. stil, call de men, die staat ook genoteerd in die hitlijst. 1 minuut overal vier, nu gaan we wel doen, de evenementenagenda. En dan gaan we eerst even, nou ja, natuurlijk vandaag en morgen de DNRT paasraces... laagdrempelige raceklassers, maar veel inhaalacties en uh, vele auto's op het circuit. De entree is gratis, dus ook voor onze gasten uh, als ze lekker de paasdagen in Zandvoort zijn... Schroom niet en ga even naar het circuit. En proef de sfeer van het echte racegeweld op het circuit Zandvoort vandaag en morgen. Jazz zijn morgenmiddag van harte welkom in het wapen van Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. En dat is met het Jazz Parados Jazz Combo. En dat wapen, dat optreden begint om 4 uur morgenmiddag 1 april. Geen grapje. Jazz in het wapen met Jazz Parados Jazz Combo. En dan voor alle 50-plussers een aanrader. Aanstaande dinsdag 3 april om 1 uur is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Op 3 april uh, aanstaande opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur haar weer haar deuren... met een prachtige natuurfilm, Wild. Een Nederlandse uh, film, documentaire film met de stem van André van Duin. In Wild volgen ze gedurende de vierjarige tijden... de verhalen van drie hoofdrolspelers, namelijk de Vos, het Edelhert en het Wilde Zwijn... Ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur de film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief Belbus, film koffie en toeslag. Zonder Belbus 6 euro. Indien u wilt gebruik maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt. telefoonnummer 571-7373. Een aanrader 3 april dinsdagmiddag vanaf 1 uur de prachtige natuurfilm Wild van Nederlandse Makelaar Dijk. En gesproken door André van Duin. Dan gaan we naar de 7e april. Dan is er een klassiek concert in de uh, Agatha-Kerk. En die begint uh, smiddags om half drie. Het is een, een NOG, nader onder overeen te komen, Waarschijnlijk nog concert concertkoor in Agatha-Kerk. En dat begint om half drie, die 7e april. Dan gaan we naar 8 april. Dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort met Sanne van Vliet. Eh, Sanne van Vliet, piano en zang, Ed Verhoef op gitaar... Marcel Serize op drums en Erik Timmermans op contrabas. De locatie als Theater, De Krocht. Eh, de entree is 15 euro. Prachtig concert in jazz in Zandvoort reeks met Sanne van Vliet. Meer informatie over dit jazzconcert in De Krocht... en over alle andere concerten kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl dan maken we een stapje na, vast naar 14 april. Dan is het weer tijd voor de NRT Endurance Races. De stichting DNRT organiseert dit seizoen verschillende endurance-wedstrijden. Op 14 april staan er twee wedstrijden op het programma. Na een wedstrijd van twee uur zal namelijk ook nog eens... een endurance-race over vier uur verreden worden. Dat allemaal op 14 april. Locatie uiteraard Sikwi Zandvoort. En liefhebbers van Vintage Het Zandvoort... een geweldig evenement wat jaarlijks nu op de kalender terug te vinden is... In, vandaar dat ik hem alvast even noem. Vintage at Zandvoort. 20 april tot en met 22 april. Het gaat namelijk weer beginnen. Het gepruttel van luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. Vintage at Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van 20 tot en met 22 april. Vlakbij het strand, zee en in de duinen. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat door. De locatie is parkeerterrein eh, Zuid. En dat is een prachtig evenement. Dus zet u het vast in de agenda 20 tot en met 22 april. Vintage at Zandvoort. En de locatie parkeerterrein eh, is parkeerterrein eh, Zuid. Tot zover. Ja, dankjewel Albert-Jan. De komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Let's <laughs> no tenete y no te voy a negar Ja, we zijn ik eens juist om half drie jouw weerbericht voor de komende dagen. was niet echt altijd best qua temperatuur ook, hè? Nee, het valt een beetje tegen. Dus uh, ja. ja, om jou alvast toch weer een klein beetje op te warmen de komende dagen. Deze van uh, Nicky Jam en uh, J Baldwin hoorde de nieuwe single van hun beide. Ja, zodanig gaan we weer naar het circuit Sanfords. naar Willem van Dinsen, en hebben we het natuurlijk over de paasracers. Maar eerst deze van Toto en Rosanna. All I wanna do when I wake up in the morning. See Never care for me Roseanne So De populaire jaren 80 met deze single van Total Jordan, Rosanna. CFM, Race Radio, Pit Report. We schakelen weer live over naar Circuits voor Daar is Willem van Dezen. Want ook vandaag wordt daar verreden de Paasraces. En hoe is het daar, Willem? Nog steeds die spanning die we daar straks ook hadden? Ja, de Paasraces en zojuist, die zijn nu met de tweede ronde begonnen. Het is de start geweest van de SLK B19 auto. De Mercedes, eind jaren 90, begin 2000 waren dat pakken op de weg. Dat zullen we ze zomaar omschrijven. Nou, op een oude dag gaan die auto's nog een mooie toekomst tegemoet door op het circuit te racen. En dat is een leuk gezicht: 27 van die SLK's. Niet de minste auto's uh, natuurlijk. En die zijn uh, bezig met een uh, heftige uh, strijd. Hebben we gezien dat de man uh, die op volkenspies stond. Dat is uh, Johan de Rauw. Die had ook de beste start. Ligt nog aan de leiding. Maar uh, alle 26 uh, daarachter opkomende auto's. Uh, ja, die zijn allemaal van plan om uh, die plek van hem in te gaan pikken. En met nog uh, tien ronden te gaan. Uh, kan er best nog wel eens uh, voor spektakel gaan zorgen in die is Ja, want volgens mij zit, uh, zit bij die auto's de snelheid er best wel in uh, Willem. Ja, dat zijn best wel uh, snel. Auto's, uh, natuurlijk. Ja, nou is de snelheid van de auto niet alles bepalend, uh, natuurlijk. Het gaat er ook om uh, hoe ga je ermee om. En uh, als ik zo kijk, uh, ja, de een die kan er wat beter mee omgaan uh, dan de ander. Maar ja, dat maakt het uh, juist zo leuk met DNT... Waar we mensen zien uh, van, uh, ja, zullen we zeggen van een respectabele leeftijd, uh, 60 jaar, uh, maar ook uh, jonge gasten van uh, 16, 17. Ook dat is een uh, leuk uh, onderdeel van de DNT uh, natuurlijk. Alles en iedereen uh, kan daar aan meedoen. Mm -hmm. Oké, okay, nou goed. Uh, heb je al, al zicht over die mercedes hoor? Uh, die is elkaar. Ja, dat bedoel ik. Ja, SLK. Ja, die, zijn, uh, die gaan nu net hun uh, derde ronde in. En ik zie nog steeds dat het uh, de rouw is uh, die de leiding heeft. Uh, maar daarachter uh, zien we toch een groep van... Uh, Vijf, uh, zes auto's uh, die uh, flink aan het strijden zijn uh, om uh, plaats twee te veroveren. Oké, okay, nou ja, inderdaad, uh, weer uh, heel veel spanning op het circuit. Zalvoort, dankjewel Willem uh, voor dit moment. En uh, welke klassen, uh, welke auto's gaan we straks nog krijgen? Op het circuit, weet je dat zo uit je hoofd Dracht of niet? De, en Die zijn nu al aan het opstellen hier op de Dan Krijgen we de BMW uh, E30 Cup. Oké, okay, nou daar komen we straks nog een keertje bij terug. Dankjewel Willem van Essen vanaf het circuit Zandvoort. Ja, dan gaan we het even hebben over de Passion. Want uh, afgelopen donderdag hebben we kunnen kijken met The Passion, of naar de naar The Passion vanuit uh, Amsterdam, de Bijlemer. En zoals op Nederland 1 de herhaling daarvan op NPO 1. En we gaan eens even terugblikken naar, uh, met het nummer uh, zwart-wit naar de Passion 2018. Tommy Christian en uh, Arjan Ederveen. Hier komen ze. Hij ligt daar in de stad. S'avonds laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep: Hé, hey, jij hoort niet bij ons. Mes, steek, pijn. Denk goed naar welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet, wit. Denk niet zwart, denk niet zwart. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wiedele bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Ja, het mooie van uh, dit nummer is uh, Albert Jung. Het is zwart-wit, Die herken je wel natuurlijk. Maar uh, ja, dat nummer komt uh, elk jaar weer terug uh, in de Passions. Ook uh, dit jaar weer. Zwart-wit. En ditmaal uh, met een uh, combi met de dames van My Thai. Am My losing you forever? Want die hebben destijds van dat plaatje zwart-wit... hebben ze weer in het achtergrondkootje uh, gezongen. En dus, ja, zo was het uh, kringetje weer rond. Ja, wacht, ik heb de verkeerde schuiven dus een, ja, een overstaan. Heel ja. prachtig arrangement hoor. Ja, mooi hè? Ja. Dus zwart-wit, ja, je hoort hem de single uit uh, The Passion 3, 2018. Tommy Christian en Arjan Edeveen. Ik call you up in the middle of the night. Like a far, far, far, far. You were there like a blowtouch burn.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 Vanmiddag bij Zalvoet op Zaterdag. Heel veel aandacht voor platen die je al een hele tijd niet meer gehoord hebt. Ik deze van Sala Salem, dat was de Runaway Train. Ja, we gaan weer live schakelen met uh, Badhoefendorp. Daar is Sean Lemmers, de wedstrijd Pancratius-SV Zandvoorts. Hoe staat het daar, Sean? 0-2. 0-2, oké. Okay. Ja, en dat is toch nog, nog wel eens een gekke uitslag hoor van... Uh, 80, 90 staat SV zandvoort op het, de helft van de, van de En de, nee, de uh, uh, uitvallen 1-2 naar ons goal. Nog ineens uh, gevaarlijk. Dus uh, nee, doet uh, dus het absoluut goed. Wordt leuk gevoetbald. Uh, goed overheen uh, weer getikt. Nou, net ook Jesse de Haan voor nou, en die komt terug. En Nijtselberg kon er op een geweldige mooie manier... Ja, je kan bijna zeggen, het, het doel is van Jesse, maar ja, goed. Uh, Nijssel maakt hem, dus hij komt op zijn naam. En uh, Salford staat uh, heerlijk, werkelijk ook voor de paddelen. Gewoon hartstikke mooi voetbal te spelen. Ja, nu het uh, zo goed gaat uh, met de SV Salford, hebben ze dan ook meteen weer meer fans die uh, meereizen, ook naar uh, uitwedstrijden? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat er vaak... Uh, meer fans van SV Zon staan bij de uitwedstrijd dan van hunzelf. Kijk, nou dat is een heel goed, heel goed teken. Dit is dagen VW, maar weer dan van de VW. En vandaag het ook half half maar ik denk een zomaar 25 of 30 uit Zandvoort zijn er zeker. Nou, hartstikke leuk. Ja. John, het gaat lekker voor uh, SW Zvoort. We hebben nog een uh, paar minuten te spelen in de eerste helft. Ja. En dan, ja, mocht er, mocht er gescoord worden of andere de, de ontwikkelingen zijn daar op het veld, dan horen we het graag van je. Ja, dankjewel voor dit moment in ieder geval. Oké, okay, graag gedaan en tot straks. Not to be in there. Not to be cool. Just to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is?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 May. Jacket, so do yours. Yeah. We would roll down the rapids to find a way to fit. Ook weer een plaat uit de parades van dit moment. De single van Sane in Dusk Till Don. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur alweer. En doen met deze uit de jaren 80 van Colonel Abrams. En tracks, graag tot zo. That I'm not good enough for you